Middernacht, zondag 27 februari, Mark Visser met het NOS-journaal. President Obama zegt dat de Libische leider Gaddafi moet opstappen. Als een leider alleen kan aanblijven door zijn eigen volk met geweld te onderdrukken... dan heeft hij zijn legitimiteit verloren en moet hij vertrekken, zei de president. Het is voor het eerst dat Obama het vertrek van Gaddafi eist. Tot nu toe zei hij alleen dat het Libische volk bepaalt wie de leider is. De VN-veiligheidsraad neemt binnen een paar uur een ontwerpresolutie aan tegen Libië en kolonel Gaddafi. Er staan onder meer strafmaatregelen in als een wapenembargo en beslag op geld van Gaddafi, zijn familie en zijn regime. Dat de ontwerpresolutie nog niet is aangenomen zou komen door China. De VN-delegatie wacht nog op de instructies uit Peking. GroenLinks komt nog voor de zomer met een initiatiefwetsvoorstel voor een ceremoniële monarchie. Tweede Kamerlid Ineke van Gent maakte dat bekend in het tv-programma Blauw Bloed. Eerder bleek al dat een Kamermeerderheid, inclusief gedoogpartner PVV, voorstander is van een ceremonieel koningschap. Van premier Rutte is bekend dat hij niets voelt voor bijvoorbeeld het Zweedse model. Hij zegt dat hij het een voordeel niet van ziet. Van Gent wil met het initiatiefwetsontwerp duidelijkheid... voordat koningin Beatrix plaatsmaakt voor Willem-Alexander. Als voordeel van het afnemen van alle functies binnen het landsbestuur... noemt het groenlinks onder meer... dat er dan geen ministeriële verantwoordelijkheid is. Het staatshoofd kan dan bijvoorbeeld in de kersttoespraak vrij uitspreken. In de Eredivisie heeft hekkensluiter Willem II drie kostbare punten behaald. De Deelburgers wonnen thuis met 4-3 van Heerenveen. Herakles versloeg Vitesse met 6-1. Roda tegen de Graafschap eindigde in 1-1. En NAC aan door Den Haag werd 3-2. Het weer nog, zwaar bewolkt en af en toe regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 5. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig en dan een graad of 6. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Elke week ontvang ik hier iemand in een kamer die even tot rust mag komen. En vandaag hebben we iemand nou die verdient die rust ten volle. Want het is campagnetijd voor de VVD en ze is de hele dag op campagne geweest. En daarnaast is ze ook nog minister van een van de belangrijkste ministeries... namelijk volksgezondheid, welzijn en sport... Zij zit in kamer 108 en ik loop door de gang van het College Hotel naar die kamer. Want wij gaan heel de avond praten met minister Edith Schippers. Bijzonder goede avond. Hallo, kom Hallo, binnen. Dankjewel. Ik ben Patrick. Edith. Gaan we gewoon Edith en Patrick zeggen? Dat lijkt mij het handig. En ik hoef geen excellentie te zeggen? Nee. Nee? Nee, want dat neemt zoveel tijd. Wat een schitterende kamer weer. Ja, prachtig. Ik dacht eigenlijk wel dat je even op bed zou liggen. Nee, want als ik dat doe, dan uh, ben ik weg. Ja, maar dat dacht ik. Ik dacht, die is misschien toch even vertrokken om even bij te komen. Ja, nee, dat doe ik hierna. Ja? Ja. Want ik hoorde al dat het hele drukke tijden zijn. Ja, campagne. Dus dat zijn leuke tijden, maar ze kosten wel een, veel energie. En want, want hoe ziet zo'n campagnedag zoals vandaag er dan uit? Bij tijds op, naar me. En wat is bij tijds op? Nou, ik heb een dochter van zes, dus ja. die is sowieso uh, bij tijds uh, wakker. Dus een uur of zeven of zo is ze wel wakker. En dan uh, maakt ze me wakker en zegt, kijk eens, man, wat ik kan. En dan doet ze iets met haar vingers en zo. Maar dan ben ik wel wakker. <laughs> en dan uh, ja, zijn we naar Ommel gegaan. En daar uh, hebben we bij de markt uh, verzameld met allemaal VVD's. Het was helemaal wit van de VVD-jasjes. En toen zijn we op werkbezoek wit, geweest. Wit? Is dat de nieuwe kleur van de VVD? Nou, het is een beetje de achtergrondkleur. Ja. Ja, ik vind, ben er zelf niet <laughs> erg enthousiast over, maar uh, we hebben witte jekjes. <laughs> en uh, nou, toen zijn we daarna op werkbezoek gegaan. Waar op werkbezoek? Uh, het ziekenhuis in Koeverde en Hardenberg die hebben een uh, initiatief uh, genomen... om uh, in een landgoed wat totaal aan het vervallen was... Uh, zorg uh, aan te gaan bieden aan uh, patiënten die uh, niet uh, aangeboren hersenletsel hebben. Uh, aan patiënten die uh, kanker uh, hebben of hebben gehad. En uh, ja, doordat zij die voorzieningen daar aan kunnen bieden... Uh, hebben ze ook weer geld om dat landgoed in stand te houden. Dus dat was enorm aan het verloederen. En nu met die zorgprojecten hebben ze eigenlijk een win-win situatie. Maar het punt is dat landgoed ligt in de ecologische hoofdstructuur. En daar hebben we allemaal regels over gemaakt. Dat daar wel dieren mogen zijn, maar geen mensen. En uh, daar moet dus nodig wat aan gebeuren. Zodat we dan ook patiënten bijvoorbeeld op zo'n landgoed gewoon kunnen uh, behandelen. Dat is hartstikke goed voor die patiënten. Dat is prachtig, want zo'n landgoed wordt daardoor in stand gehouden. Dat is vast ook goed voor de dieren. Lijkt mij ook. Precies, die worden daar heel rustig en kalm van, denk ik. <laughs> maar als je dan zo'n hele dag op campagne bent geweest... En, uh, bent... Ik ben daarna, want dit was de ochtend. Oh, oh, dit was nog maar de ochtend. Oh, sorry, gaat hoor, gaat hoor. Ja, Ja, nee, daarna ben ik naar Biddinghuizen gegaan. Want daar hadden we de ijsstrijd. Lowlands? Nee, dit was een keer de dag van de Nierstichting. Oh, maar dacht, meestal is daar het festival van Lowlands. Maar dat is pas in augustus, Ja, nee, die hadden vandaag de ijsstrijd En echt, daar hebben heel veel mensen heel hard moeten bikkelen. Want het was niet echt uh, uh, uh, uh, mooi weer. Dus ze hebben in uh, regen geschaatst. En sommigen hebben heel veel geschaatst. Want er is één iemand, Arnold Knikker... die heeft 550 kilometer geschaatst. Die is gisteren begonnen. En die is vandaag van het ijs gekomen. Dus uh, 24 uur geschaatst. Dat is echt ongelooflijk. Voor het goede doel? Nou, voor de neerstichting. Hoeveel heeft hij opgehaald? Nou, In totaal uh, mocht ik bekendmaken... dat er tussenstand 102.000 euro 555... Dan Zit ik niet bij elkaar. Nee, ik ook niet. <laughs> dus nou ja, echt top dat, dat al die mensen dat vandaag hebben gedaan. Goed, dus dat was de ochtend. En nee, dan... dit was de middag. Oh, toch ook wel. <laughs> ja. En, en, ja. En, en na de middag? Toen ben ik naar huis gegaan. Want mijn dochter was er ook en mijn echtgenoot. En toen zijn we naar huis gegaan en hebben we gegeten. En toen heb ik vanavond Joep gekeken. Joep van Teck op Joop Nederland 1. En toen ben ik, weer, uh, toen ben ik hierheen gegaan. Joep van Teck is hier ook een keer te gast geweest. Dus okay. je bent in goed gezelschap. Ja. Um, maar als je dan zo'n lange dag al achter de rug hebt... heb je dan nog wel zin in zo'n interview zoals nu? Ja, je zet je erop in. Als je weet dat je niks meer hoeft te doen... Dan, uh, dan schakel je dat uit. Maar als je weet dat je nog ergens naartoe moet... dan zit er toch iets in je achterhoofd... dat je, dat je nog niet klaar bent voor vandaag. Maar vind je dat dan leuk nog? Ja, ik vind campagne sowieso een leuke tijd omdat je op allerlei plekken komt. Dat kom je normaal eens in de week, probeer je dat toch ook wel te komen. Maar nu doe je dat natuurlijk veel intensiever. En je ziet heel veel dingen. Ik ben bij een geestelijke gezondheidszorginstelling geweest. Ik ben bij een uh, alles onder één dak. Allerlei uh, eerste lijners noem je dat dan. Maar dat betekent huisarts, apotheker, fysiotherapeut, de psychotherapeut. Van alles en nog wat. In één gebouw. In Ridderkerk. Uh, nou ja, vandaag uh, dit project is ontzettend leuk. Ik ben naar Philips geweest maar, om te kijken... wat voor nieuwe technologische snufjes ze hebben. Nu um, hoor ik altijd dat ministerschap al een ontzettend drukke baan is. Uh, volgens mij heeft de heer Donner een keer gezegd... je kan eigenlijk niet vragen aan iemand om dit te doen... want het is, het is veel te veel. Maar dan ben je en minister en dan ook nog campagne voeren. En je bent ook nog uh, moeder. Hoe combineer je dat allemaal? Ja, maar kijk, er zijn ministers die werken uh, tot midden in de nacht. Van ochtends acht tot avonds drie heb ik wel eens gehoord. Dat doe ik dus niet. Want dat kan ook helemaal niet als je een kind hebt. Uh, je kan je geen zeven dagen in de week uh, alleen maar werken. Dus ik werk wel veel, maar ik maak ook vrij, vrij tijd, voor, uh, tijd vrij voor, voor mijn gezin en voor mijn dochter. Lukt dat goed? Ja. Plannen? Plannen? Ja. Een minister die goed kan plannen. <laughs> ja. Uh, nou, we nemen ook altijd even uh, de week door. We hebben nu natuurlijk al de campagneweken uh, doorgenomen. Uh, nog even over de campagne. Volgens mij wordt het best uh, spannend. Te ja, ik vind het echt heel spannend. Oh ja? Ja. Het is echt een, een, een verkiezing waarbij het heel belangrijk is dat mensen gaan stemmen. Dus het is een opkomstcampagne. Iedereen moet proberen zijn achterban te laten gaan stemmen. Dus ja, dat is heel spannend, om, uh, want die peilingen zijn dus heel relatief. Als heel veel mensen besluiten thuis te blijven... dan ziet de uitkomst totaal anders uit dan de peilingen. Uh, maar wat is er nou aangeven. spannender? Uh, wat de uitkomst wordt of hoeveel mensen erop gaan komen? Nee, de uitkomst. Maar de uitkomst hangt er vanaf hoeveel mensen erop komen. Dus je ziet dat alle partijen, ook de VVD, een beroep doen op hun achterban... van ga alsjeblieft stemmen. Denk niet, we zijn er, kom stemmen. Maar het ziet er niet rooskleurig uit qua opkomst. Nou ja, dat hangt er uh, uh, helemaal van af. Wat voor weer is het? Uh, dat, als het zulk weer is als vandaag, dan, dan kan ik me voorstellen... dat meer, minder mensen uh, gaan stemmen dan als het uh, een lekker zonnetje is. Dus uh, ja, ik vind het... Uh, het is nog een paar dagen te gaan, maar het is echt wel uh, heel spannend. En uh, waar bent u bang van? Nou, ik hoop dat wij een meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Want dat, dat betekent lukken? dat je je programma echt kan uitvoeren. Maar gaat het lukken? Nou ja, ik heb goede hoop, maar dat weten we pas echt woensdag. Daarom is het ook spannend. Ik, de laatste peilingen waren niet uh, hoopgevend voor het uh, zittende kabinet. Maar daar zat heel veel opkomstverschil uh, in. En dat zie je dus als er de opkomst hoger is, dan zie je ineens die, dat die hele balans verschuift. Dus het is echt, nou ja, iedereen die luistert zou ik echt willen oproepen gaan stemmen. Nou, we hebben heel veel luisteraars, dus Daarom? ik ga nu zeker allemaal, <laughs> sowieso, bedoel, je ja. ziet het nu ook uh, in het, uh, het Midden-Oosten, daar willen ze juist allemaal ja. gaan stemmen. Wij hebben het recht om te stemmen, laten we er in ieder geval gebruik van Daarom, maken. Daarom, wordt, daar wordt geknokt. Wat zou het betekenen voor, voor jouw beleid op uh, volksgezondheid als er geen meerderheid komt in de Eerste Kamer? Nou, dat er toch een aantal dingen wel moeilijker uh, door die Eerste Kamer uh, gaan. Kijk, een heleboel dingen gaan niet per wet. Dus die gaan in principe niet langs de Eerste Kamer. Maar er zijn toch een heleboel dingen die de, dit kabinet wil. Wat ik net zei hè, over uh, die uh, ecologische hoofdstructuur. Kun je daar ook dingen bijvoorbeeld met patiënten in doen en zo. Ja, dat zijn toch wetten die je moet veranderen. En dat gaat via de Eerste Kamer. Nou, ik kan, als daar het kabinet geen meerderheid heeft... denk ik dat we dit soort wetten niet kunnen aanpassen. Dus dan heeft het kabinet eigenlijk geen zin meer, dan moet het opnieuw... Een... Nou, daar moet je dus naar kijken. Je moet kijken in hoeverre... Kijk, een partij als D66 heeft aangegeven... Nou ja, voor ons, wij zitten er echt anders in. Dus als je, uh, je kunt dan in ieder geval niet het programma uitvoeren... zoals je het heel graag zou willen. Ja, als je toch een groot deel nog kan uitvoeren, is het nog de moeite waard. Als op een gegeven moment blijft, blijkt dat het helemaal niet meer lukt... Ja, dan, dan uh, houdt het op. Maar ik ga ervan uit dat de Eerste Kamer toch ook kijkt... of een wet nog uh, const, uh, een beetje constructief meedenkt. Het wordt echt heel spannend, he? ja. um, We nemen altijd ook even de week door. We hebben dus de campagne even gehad. En voor de rest ja, werd de campagne natuurlijk ook een beetje ondergesneeuwd... door het grote nieuws in, uh, in het Midden-Oosten, in uh, de Arabische wereld. En dan uh, zeker Libië. Nu weet ik dat jij vroeger, uh, voordat je eigenlijk volgens uh, ging doen... ook eigenlijk uh, de buitenlandportefeuille heel interessant vond. En eigenlijk zou, graag zou willen doen. Hoe kijk jij nu naar zo'n situatie in, in, in Libië aan? Ja, het klinkt een beetje saai, maar dat vind ik dus ook heel spannend. Want uh, ik kijk ook de hele dag op mijn ANP'tjes. Zit hij er nog? Of is hij al weg? En uh, als ik dan ook naar tv kijk en ik zie de journalisten daar... dan denk ik, ja, het lijkt me geweldig om daar nu te zijn. Ik bedoel, het is ook gevaarlijk, dat begrijp ik wel. Maar eindelijk gebeurt er wat. Ik bedoel, Gaddafi heeft er zo lang gezeten. En is natuurlijk niet een leider die goed is voor zijn land. Dus... Ja, het is echt... Uh, ik hoop dat het ze lukt. Maar dan moet Nederland ook nadenken over een, een kabinetsstandpunt... Uh, wat wij vinden van Libië, de situatie daar, wat wij vinden van Gaddafi... Um, ja, Jij zit in het kabinet. Word je daar dan over geraadpleegd? Of hoe gaat dat dan? Nou, in de ministerraad worden alle standpunten met elkaar doorgenomen. En dan betekent het wel dat je ook over andermans portefeuille kan praten. Dus je, het is niet zo dat je zo'n soort non-interventie... iedereen doet zijn eigen deeltje. Dus over dat soort zaken wordt echt kabinetsbreed uh, gepraat. En tot nu toe steeds het standpunt geweest van het kabinet... dat uh, als een volk opstaat en een ander regime wil... dat het... Uh, uh, de, dat, wij, dat je partij moet kiezen voor het volk... en niet voor een of andere dictator die dat wil onderdrukken met geweld. Nu, Oerie Roosentaal is onze minister van Buitenlandse Zaken. Die gaat er dan voornamelijk over. je die dan ook met uh, tips of uh, nee, sms'jes met nee, nee, uh, succes nee, nee, nee, nee. of uh, doe Ja, goed? wij sms'en elkaar wel eens als er spannende dingen zijn... of als iemand iets groots moet doen of zo. Maar ik, uh, ik ga hem niet tips sms'en, nee. Waarom? Zover gaat dat niet. Nee, omdat ik denk dat hij tot nu toe goed doet... Maar in zo dan is er een ministerraad. En zitten ze dan te wachten op, op, op het standpunt van de, van de minister van Volksgezondheid over, over Libië? Ja, dat kan me niet zoveel schelen. Nee, je moet nooit uh, nadenken of iemand ergens op zit te wachten. Als je iets vindt, dan moet je dat ook uh, delen. En dan moet je ook uh, proberen daar uh, iets in bij te buigen. Wat heb je is. gezegd? Nou ja, er is nu geen ministerraad geweest, hè? want het is campagne. Dus hoe heb je dan je, je, je stem kunnen ja, laten gelden? Omdat wij hetzelfde bij Egypte eigenlijk hetzelfde standpunt hadden. Bij Egypte was het ook zo. Op een gegeven moment waren er ook mensen die zeiden... nu is het genoeg. Die waren weer geïnspireerd door Tunesië. Zo zie je een heel sneeuwbal van, van een soort vrijheidsgevoel... door het Midden-Oosten waren. Echt geweldig. En je ziet dus dat, uh, nou ja, dat na Tunesië was Egypte aan de beurt. En toen heeft het kabinet ook gezegd... Uh, het is uh, ongeoorloofd om je, je volk met geweld te onderdrukken. Dus als zij willen dat je weggaat, ja, dan is er maar één weg. Zo werkt dat. En wat denk je dat er met Gaddafi gebeurt... Ach, die zal wel in een of ander land uh, met uh, een of andere vage rekening... waar veel geld op staat, uh, toch wel redden. Maar ja, ik ben veel meer bezorgd wat er met Libië gebeurt. Want uh, het is één ding dat hij weg is. Maar de tweede is natuurlijk, uh, hoe hou je zo'n land dan stabiel? En hoe uh, ga je verder met zo'n land? En dat is natuurlijk wel de vraag die je in uh, Libië kan stellen. Nice. Dus het, het is hartstikke mooi als ze hier een doorbraak hebben... en ze, ze kunnen uh, Gaddafi uh, wegsturen. Maar de volgende vraag is, uh, wie pakt het dan op? Ik hoop een vrouw zoals jij. Ja, nou, zou leuk zijn. Dat zou prachtig zijn, <laughs> ja. toch? Ja. Uh, heb je ambities die, die richting je uit? Nee, nee, nee, nee, nee. Eerst nee, nee. wa ja. was hier nog een klus te doen. Ja, precies. Um, wij bellen ook altijd de roomservice om wat te drinken. K ja, uh, wil je iets drinken? Cola light. Cola light, ja. want je moet nog heel uh, lang door. Je neemt nooit zo'n rood wijntje of zo om te ontspannen of iets. Nou, nee, nee. Nee? Nee. Terwijl is meestal toch altijd zo zijn van... Nou, we, nemen, we nemen toch iets gezelligs om te drinken oh, Ik heb zo. ook helemaal niks tegen op nee? over gezellig drinken. Maar ik vind kolen light ook wel gezellig nou, hartstikke goed. Ik zal eens even bellen. Zit je goed daar in de stoel? Prima. De telefoon gaat over. Goedenavond, Roomservice met Luc. Luc met Patrick van kamer 108. Ik wou graag een uh, colaatje light en een, uh, en een biertje alsjeblieft. Colaatje light en een biertje, Komt nu naar boven. Ja, dankjewel. Dankjewel. Um, wij draaien in de overnachting ook altijd uh, plaatjes. Nu heb ik straks een prachtige plaat voor jou uitgekozen, maar je hebt ook iets meegenomen voor mij. Ja. Wat heb je, wat heb je uitgekozen? Want ik las ook in de artikelen dat je wel een muziekliefhebster uh, bent. Ja, ik heb het een beetje aangepast op het late uur. Oh. Debbie Harry en Iggy Pop. Dat klinkt natuurlijk niet iets voor midden in de nacht. Maar dit is wel een uh, ja, heel prettig nummer. Nou, we gaan, en waarom deze plaat? Ja, wij nemen uh, deze cd eigenlijk altijd mee op vakantie. Dus ik krijg er meteen een heel licht vakantiegevoel van. Nou, uitstekend. <laughs> we gaan luisteren. You heard the story of a boy, a girl, unrequited love. Sounds like pure soap opera. I may cry. What, What a swell party this is. This is. is. What friends. What cops. What brought. What jobs. What first? They're beautiful. Why, I've never seen such. Yeah, neither did I. It's all just too again. This French champagne. Domestic. So good for the brain. That's what I was gonna say. Well, you know, you're a brilliant fellow. Thank you, I am. Drink up, Jim. So... Have you ever been out to LA lately? Well, no, no, not recently. Wow, uh, I went there, I had a rent a car and all. Oh really? Yeah, and I got invited to Pia's house, Pia's Dora's house. Really? Yeah. Is it nice? Well I didn't I didn't go. Oh. <laughs> it would have been swell though. Shoot of God. It would have been elegant. Elegant. Oh wait, look, look who's coming in now. Can you believe I it? I hear they dismantled Big Fair. So it, it wasn't is. elegant enough. Yeah. <laughs> oh, no. Probably full of termites. Yeah. It's, It's great. great. It's great. Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Kitterende plaat, Debbie Harry, Iggy Pop. Uh, zijn het helden van u? Ja, het is toch wel een beetje jeugdsentiment dit. Ja? Ja. En hoe, hoe was de jeugd van Edith Schippers dan? <laughs> nou, minder wild dan deze twee, Maar uh, ik uh, groeide op in Drenthe. In een klein dorpje. En uh, ik ben, uh, ja, ik heb er eigenlijk, ja, wat moet ik erover vertellen? Wat wil je erover weten? Nou, nee, ja, omdat dit <laughs> natuurlijk toch, ja, iconen zijn van, uh, ja. wat was het, jaren zeventig, jaren tachtig. Dus, uh, nou. Ja, dit was het echte leven, hè. daar keek je dan naar en dan dacht je ja? ja, dit is het. Maar ben je erdoor geïnspireerd door deze mensen? Ja, ik denk het wel. Maar ook voor dat echte leven, voor, dat, voor dat rok ja, en ook leven. wil moet Wel een beetje je grenzen zoeken. Ja? En dat denk ik ook dat iedere jongere ook wel doet. En waar, waar lagen jouw grenzen? Waar ging dat heen? Nou, je probeert eens wat uit, links en rechts. Je gaat eens wat stappen. Maar wat probeer... Je blijft eens in de stad hangen. Is dat ook softdrugs uitproberen, jointje, dat soort dingen? Nou, ja, dat heb ik wel eens gerookt. Dat was niet echt mijn ding. Nee? nee. Wat, wat probeerde je dan uit? Ja, nee, maar ik denk dat je het meer moet zoeken... in het vrij tamelijk onschuldige stappen en zo. Toch wel. Was het altijd onschuldig? ja. Ja, wel hartstikke leuk. Dat klopt iemand. Dat ja, kan we, dat. ja, dat kan. <laughs> en Je wordt, je wordt gered door het ik geklopt. Ik weet niet wie er binnenkomt. <laughs> ik weet het ook niet. Ik kan wel even open doen. Eigenlijk jouw kamer. Hier klopt het hè? Hallo. Roomservice. Nou, nog, nog een keer Roomservice komt er binnen. Zo. Ja, je wordt goed bediend. Um, maar uh, bleef het, was het altijd onschuldig? Jawel, dat denk ik wel. Het was niet echt een kwestie van, uh, van drugsgebruik en uh, seksdrugs en rock'n'roll en zo. Dat was allemaal maar zeer bescheiden. Maar wel een mooie jeugd gehad. Ja, prachtig. Veel paard gereden, las ik. Heel veel. En waarom... Want je, je wilde eigenlijk topdressuurster worden. Ja. Waarom is dat niet gelukt? Nou ja, als je de top wil bereiken in de, in de dressuursport... dan is het handig als je veel geld hebt, want goede paarden zijn duur. Nou, dat had ik niet. Dat was al het eerste. En het tweede is dat het ook heel handig is als je echt heel veel talent hebt. Nou, dat was ook maar matig aanwezig. Dus je kunt wel heel hard trainen. Maar ja, je hebt altijd een soort van achterstand. Dus uh, dat heeft even geduurd voordat het kwartje viel. Maar toen uh, ben ik toch maar weer teruggegaan naar school om uh, dat netjes af te maken. Nou, misschien niet veel talent voor uh, paardrijden of tenminste topdressuur... maar wel veel talent voor uh, politiek. Want dit is toch een glansrijke carrière die nou momenteel op het hoogtepunt is met ministerschap voor volksgezondheid. En nou vraag ik mij af, uh, er valt nogal wat te doen. Willen we de uh, gezondheidszorg betaalbaar houden? Waarom wilde jij juist deze klus aanpakken? Nou, omdat je ziet dat de gezondheidszorg eigenlijk het slechtste heeft van twee werelden. Waardoor het te duur is en onvoldoende van kwaliteit. En ja, als je dat ziet, dan jeuken op een gegeven moment je vingers. Dat je denkt, ja, we moeten gewoon even doorzetten moeten even dat systeem lostrekken. En dat klinkt allemaal vaag en technisch en zo... maar het gaat wel om, uh, nou ja, beloon je artsen daadwerkelijk... naar de prestatie die ze leveren. He, of uh, doe je dat op een soort uh, fictieve parameters. Geef je een zak geld aan de ziekenhuizen en zeg joh, doe daar uh, de goede dingen van. En dan uh, oh, uh, heb je geld te tekort, dan uh, halen we weer uh, geld bij je weg. Dat is zoals we nu doen. Maar je... En op een gegeven moment werkt dat heel demotiverend. En dan hebben al die artsen keihard gewerkt. Die denken, ik heb de zorg geleverd die men aan, van mij vroeg. En dan komt de overheid nog een keertje langs en zegt... oh, je bent over budget gegaan, sorry, ik kom nog even geld terughalen. Dus zo kun je ook geen ziekenhuis leiden. Zo kun je, het is voor artsen demotiverend. Het ziekenhuis kan je zo niet leiden. We hebben in de geestelijke gezondheidszorg twee financieringssystemen. Die mensen worden stapelgek. Enerzijds uh, moeten ze aan allerlei eisen voldoen voor het ene systeem. En het andere systeem vereist dat ze zo ongeveer iedere tien minuten opschrijven wat ze aan het doen zijn. Daar word je toch echt gek van. Maar dit is eigenlijk best wel kritiek op uw voorganger of op jouw voorganger, uh, Ab Klink. Nou ja, het, het punt met de gezondheidszorg is... als je iets wil veranderen, duurt het ongelooflijk lang. En als je aanstormend uh, politiek, uh, politicus bent... dan kom je zo'n kamer in en dan denk je... nou, we gaan de wereld veranderen. En dan blijkt dat een wet of een systeem... wat je wil veranderen, dat vier jaar eigenlijk niks is. En dat zie je ook bij dit. Het systeem is blijven hangen. Dus men is wel aan het hervormen geslagen. Hans Hogenvorst is ermee begonnen. Vervolgens heeft Abklink Klink dat doorgezet. Maar die zijn dus allemaal in schoonheid gesneuveld. En wat ga nou, jij dan antwoorden? Ja, ze zijn blijven doen? hangen in het stak in de middel. En ik zeg ja, we moeten die laatste stappen ook zetten. Zodat we dat systeem eruit trekken. Maar hoe gaat, het, hoe, hoe gaat het lukken. dat ik over vier jaar niet met een andere minister van Volksgezondheid zit. En dat hij ook zegt van ja, het is ook een beetje blijven hangen. Is ook weer veel. kwam die Kamer in. Goeie plannen, uh, mooie initiatieven... maar ook weer net gesneuveld door wetten, moeilijke nou, procedures. Het eerste is wat ontzettend handig is, is... als je begint als minister, dat je precies weet wat er moet gebeuren. Nou, Dat is handig, want ik was woordvoerder, zeven jaar. Dus ik heb goed kunnen kijken wat er moest gebeuren. En vervolgens ga je de eerste weken meteen opschrijven... zo gaan we het doen. En dat is wat ik gedaan heb. Dus dan kun je ook meteen aan de slag. Want als je eerst een jaar moet gaan denken hoe je het gaat doen... dan ben je je belangrijkste politieke jaar al kwijt. Want iedereen weet dat het eerste jaar het belangrijkste jaar is. En dan kan je politiek echt nog dingen veranderen. Dus het eerste wat ik heb opgeschreven is alle moeilijke beslissingen ook eerst... En dus die gaan allemaal komen, want het gaat wel heel traag, hoor, moet ik je zeggen. Ja? ja, ik dacht, je doet een voorstel en dat stuur je naar de Kamer. Maar dat is helemaal niet zo. Je maakt een voorstel, dan moet je naar een onderraad. En dan moet je naar de ministerraad. En dan moet je naar de Raad van Staten. Nou, eer je dan bij de Kamer bent, ben je maanden verder. Maar ik kan me ook voorstellen, je, komt dan, uh, je, je hebt veel plannen. Of tenminste, het zit allemaal in je hoofd. Want je ja. bent jarenlang al bezig met, met dit dossier. En dan ben je minister en dan kom je daar aan op je ministerie. En daar staan je topambtenaren. En die denken misschien, ja, daar hebben we er weer een die veel plannen heeft. Maar uh, de uitvoering, hou maar. Hoe weet je je ambtenaren te overtuigen? Want dat is belangrijk. Nou, in het, in het begin is het natuurlijk zo... dat een aantal dingen wil je anders dan je voorganger. En dan is het wel moeilijk om even die knop bij sommige mensen om te zetten. En dat vind ik ook niet gek. Je hebt mensen die hebben jaren aan iets gewerkt... en dan komt er een nieuwe minister en die zegt... ja, sorry hoor, maar zo gaan we het dus niet doen. Ja, dat is heel vervelend. En dat is natuurlijk gebeurd. Dat kan ik ook heel goed begrijpen dat zo'n ambtenaar even moet slikken en even de knoppen moet zetten. Maar hoe op heb je ze overtuigd? Je ja, ik heb ze op een of andere manier wel overtuigd. Maar in ieder geval iedereen werkte toch heel enthousiast daarmee. Dus ja. Nee, maar hoe was dat die eerste ontmoeting met die top? Hoe gaat dat? Nou, ik heb er sowieso een paar maanden over gedaan om het idee te hebben dat ik daar werkte. Want je komt op een kamer. Uh, kijk, ik, ik was in de Tweede Kamer vice-fractievoorzitter. Dat betekent een beetje dat je het reilen en zeilen van de fractie organiseert. En je was de fluisterkoning in Van Rutte ook. Dus. Nou, en dan heb je je kamer openstaan en iedereen komt binnenploffen op de bank, doet zijn verhaal, stort zijn hart uit en gaat weer weg. En dan word je minister en dan is ineens alles helemaal georganiseerd. En ben je in een hoekje van een departement waar nooit iemand komt... behalve als die besteld is. Dus dat is een heel ander leven. Niemand komt meer spontaan binnenvallen om zijn hart uit te storten. Dus daar moet je even aan wennen. Nou, dan leer je iedereen kennen en dan heb je vrij snel... dat je rond de tafel gaat zitten en zegt van... jongens, ik zie dit, dit en dit anders dan de vorige minister. Nou, en dat kunnen we ongeveer hetzelfde doordoen. Maar geven ze dan ook weer woord? Zeggen ze ja, van, nou, tuurlijk. dit hebben we al geprobeerd of dit is een slecht idee? Tuurlijk, of... maar dat wil ik ook. Kijk, als je alleen maar mensen om je heen hebt die zeggen... ja, nee, goed minister, maar eigenlijk denken... wat een flauw cool verhaal, dat schiet niet op. Dus je moet mensen hebben die zeggen van... nou, het risico daarvan is dit. En mensen, het is ook de taak van ambtenaar om jou te wijzen op risico's. Maar ik denk altijd, als je blijft, blijft zitten in de barrières en de problemen... kom je nooit bij de oplossingen. Dus je moet eerst weten waar je heen gaat. Nou, en op de weg daar naartoe zie je allemaal problemen... die moet je gewoon oplossen. Je moet niet in die problemen blijven hangen, in die risico's... Nu, uh, je hebt die brief geschreven. Uh, er was een brief van. Veertien kantjes ongeveer. Ja. Dat viel reuze mee, denk ik. Ja, je moet ook niet te veel. Uh... Hoe, hoe is die gevallen? Hoe zijn de plannen aangekomen bij en het uh, ministerie en. Uh, wel goed, het parlement? ook wel lastig. Want een van de topprioriteiten die ik heb, is zorg dichter bij huis organiseren. Want je ziet dat heel veel huisartsen, vroeger werkten ze 24 uur, uur, uur per dag, 7 dagen in de week. Ja, dat is niet meer van deze tijd, dat doet bijna niemand meer, ook een huisarts niet. Dus die hebben gezegd, weet je, die avond, nacht en weekenddiensten, die gaan we een beetje delen en organiseren. Dus die zijn allemaal in huisartsenposten gaan zitten, een paar dorpen verderop. En vooral in het landelijke gebied zie je dus, dat er eigenlijk al gauw na uur staat er een bandje op, als je een dokter nodig hebt, dat je om vijf uur naar de huisarts. Post kan. Nou, mijn oude boervrouw van tachtig, die geen auto heeft, die moet al gauw als ze om vijf uur de producten niet kan bereiken, een taxi nemen om naar die huisartsenpost te gaan. He, of een alleenstaande moeder met drie kinderen. Ja, die moet zo'n beetje al die drie kinderen s'nachts gaan inladen... als eentje ziek wordt. Dus ik vind eigenlijk dat mensen betalen ontzettend veel premie... en dan vind ik dat daar wel een gat is gevallen. Nou, als ik daarover praat, dan zeggen huisartsen... beginnen dan toch te fronsen En die zeggen dan toch van ja, maar ja, dat is allemaal heel erg moeilijk. Maar ik vind, ja, ik vind het goed als je zelf je werk deelt. Dat je zegt, ja, wij kunnen dat niet meer 24 uur... Zeven dagen in de week doen. Maar ja, dan moeten we toch kijken hoe we het op een andere manier oplossen. En of we misschien gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen inzetten. Of artsen die zeggen, joh, ik uh, ga in deze regio met een auto rondrijden. En als, uh, dan heb ik dienst voor deze regio. En ik kom gewoon langs bij die tachtigjarige mevrouw. Zorg dichter bij de mensen dus. Ja. Nou, dat is een mooi plan voor de nabije toekomst. Maar ik denk ook wel eens over tien jaar en dan weet ik wat ons te wachten staat namelijk nog meer vergrijzing. De vergrijzing is al uh, reeds toegeslagen, uh, die zal nog, uh, nog groter worden. En uh, ja, wij werken toch bij BNN. Dat zijn veel uh, jonge mensen. Hoe houden wij voor deze jonge mensen die verzorging staat betaalbaar? Hoe gaan we dat doen over jaar? Nou, dat is een jaar? hele uitdaging. Ja. ja, Maar dan moet u nu al, dan moet je nu al mee bezig zijn. Ja. Nou, er zijn, zijn een aantal dingen. Kijk, ten eerste personeel, want we hebben het heel vaak over geld. Maar ja, als er heel veel mensen uh, die nu uh, ja, allemaal zo vijftig, uh, 60 zijn uh, straks uh, over 20 jaar... Gaan, ze al, gaan al deze mensen kwalen krijgen. Dat is nou eenmaal zo als je ouder wordt. En die werken ook allemaal niet meer. Terwijl het aantal mensen wat werkt steeds minder wordt. Dus minder mensen die moeten gaan betalen en werken voor veel meer mensen. Dat in de zorg betekent dat dat je enorm arbeidstekort gaat krijgen. Ik heb gehoord: 400.000 mensen. Ja, zo'n soort getallen gaan er inderdaad bij. Die erbij uit. moeten komen. Ik ben deze week ook naar Philips geweest. Omdat ik ontzettend. Maar 400.000, want ik heb denk ik over 10 of 20 ja, jaar. Ja, 2025. 2025, ja. Dat zijn er ongeveer 25.000 per jaar die erbij moeten komen. Kijk, je, Handjes aan het je gaat niet uh, regelen dat mensen die op school zitten... en daar zou de helft van moeten gaan kiezen voor een baan in de zorg, wil je dat volhouden? Nee. Dan gaan die mensen niet doen. Die zeggen, ja, daar heb ik helemaal geen zin in, ik wil het onderwijs in of de techniek in. Dat kan de economie ook helemaal niet dragen. Dus je kunt nooit al die mensen voor de zorg krijgen. En daarom ga ik ook naar bedrijven zoals Philips... omdat je met e-health via je computer of via het zelf prikken en invoeren... niet alleen veel meer vrijheid voor de patiënt krijgt... want die hoeft niet iedere keer naar het ziekenhuis... waar verpleegkundigen dat allemaal voor hem doet. Maar als hij dat zelf kan doen, dan kan hij dat thuis doen of op vakantie... Als je een computer heeft waarbij hij het kan invoeren... nou, dan hebben ze prachtig nieuwe systemen. He, ze hebben ook uh, uh, systemen die, uh, in 2000, die, die nu nog niet op de markt zijn, maar wel komen. Die banden die je om kan doen als jij hartpatiënt bent... die al van tevoren aangeven of je een hartaanval gaat krijgen die alle symptomen, voordat je die hartaanval krijgt, al registreren. Dat... Waardoor je aan medicijnslikken iets kan doen... of aan je dieet iets kan doen. Kijk, en wij moeten ook op vernieuwingen inzetten. En dat soort technologieën willen wij die zorg nog een beetje draaiende houden. Ja, maar goed, dus de, ik, want dat, dat, dat zijn prachtige plannen... prachtige nieuwe innovaties. Maar dan zijn er misschien niet 400.000 nieuwe handjes aan het bed nodig... maar 300.000. Dat zijn er nog heel veel. Ja, maar ik denk dat we nog minder kunnen realiseren. Nou, 200.000 zijn er nog heel veel. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar heel veel mensen willen gelukkig in de zorg werken. Je ziet ook dat dit jaar 10% weer meer naar die opleidingen gaat. Maar uiteindelijk heb je in je economie voor allerlei plekken mensen nodig. En niet alleen voor de gezondheidszorg. De gezondheidszorg kan niet ineten op andere beroepen. Dus je zult toch je oplossingen anders moeten, moeten verzinnen dan dat je ze nu doet. En daarbij moet je ook zorgen, en dat is een van die prioriteiten in die brief waar, waar jij het net over had... Uh, dat je toch moet kijken uh, dat die mensen op de werkvloer zien heel goed hoe je dat kan besparen. Maar we hebben allemaal regeltjes gemaakt waardoor het niet kan. Dus ik zou zeggen, we moeten die regels afschaffen... zodat die, die voordelen die die mensen zien, dat die wel behaald kunnen worden. Je moet gewoon meer open naar die zorg kijken... zodat je het eens anders kan organiseren dan we nu doen. Als je kijkt hè, hoeveel mensen... hoe lang we nu in een ziekenhuis liggen na een operatie... en hoe lang dat tien jaar geleden was. Ja, dat zijn gigantische verschillen. Ja, als je ziet de productiviteit bijvoorbeeld. Want iedereen zegt, ja, we betalen steeds meer premie. Waar betalen we dat eigenlijk voor? Joh, er wordt tien keer zoveel mensen aan staar geopereerd als tien jaar geleden. Dat gaat razendsnel. Artsen in het ziekenhuis pro produceren veel meer dan zij vroeger deden. En dat komt omdat we gewoon technologieën hebben die dat. Uh, nou, je stelt kunnen... me een beetje gerust hoor, maar een beetje maar. Want uh, misschien zijn er dan mensen, uh, minder mensen aan bed nodig. Uh, maar financieel, is het financieel voor onze jonge generatie allemaal op te brengen? Want we willen natuurlijk wel, wij als jongeren, dat onze opas en oma's of vaders en moeders goed verzorgd worden. Maar ja. dat betekent ook dat wij met minder jongeren voor veel ouderen moeten zorgen. Is dat financieel allemaal op te brengen? Het wordt heel moeilijk. Als, je, als ik eerlijk ben, als je kijkt naar de, de onderzoeken die dan gedaan worden door het Centraal Planbureau. en je ziet hoeveel geld je dan aan de gezondheidszorg moet geven om dat op peil te houden. Is het is nu behoorlijk. 10 procent, hè? Ja. En het was uh, in, in, in 1960 3% van ons bruto binnenlands product. Ja, dat is ook een beetje hoe je het regelt okay. en uh, hoe je het rekent. En we hebben natuurlijk een heleboel, heleboel ouderen zorg gekregen. Vroeger nam mensen vaak hun ouders in huizen. Ja. En nu uh, hebben we dat in verzorgingshuizen geregeld. Dus daar zit echt wel een verschil tussen. Hoe, hoeveel? Als het nu 10% is, hoeveel is dat in uh, 2025? Ja, dat loopt enorm op. Maar hoeveel? Ja, dat kan, uh, dat kan best wel eens naar 17, uh, 18, uh, 19% uh, lopen. Dat is dus ongelooflijk veel. Hoe gaan, we dat, hoe gaan we dit oplossen? Nou ja, ik denk dat er enerzijds moet je toch zoeken... in het slimmer organiseren het slimmer doen. En anderzijds zul je toch moeten kijken... wat kunnen mensen meer zelf regelen? Want als wij dit allemaal op iedereen's uh, uh, rug laten zitten, dan gaat het echt mislopen. En dat is ook de reden waarom ik... Kijk, in je, in je leven heb je een paar grote uitgaven. Als je jong bent en je werkt, dan koop je een huis en daar heb je een hypotheek voor. En gedurende je werkende leven los je dat af en spaar je ook voor je pensioen. En tegen de tijd dat dat vrijkomt, komen je zorgkosten. Er zijn drie grote uitgaven in je leven. En ik wil dus ook aan de Sociaal Economische Raad vragen. Nou, denk nou eens na over hoe je die drie slimmer met elkaar kan verbinden. He, want enerzijds sparen wij allemaal geld tijdens ons leven. Maar als wij zorg nodig hebben, dan gaat het ineens op kosten van de overheid. Van de samenleving, van ons allemaal. En moeten we daar niet veel slimmer uh, naar kijken? Dus dat zou betekenen dat als je ouder wordt en je hebt zorg nodig... dat je eerst je huis opeet? Nou, dat weet ik niet. Ik wou aan de Series vragen van joh, kun je daar niet eens naar kijken hoe we dat slimmer kunnen. Uh, over je leven kunnen verdelen, die uitgaven en die inkomsten. Maar ik weet niet waar ze mee komen, maar dat lijkt mij handig om daar in ieder geval uh, de werkgevers, de werknemers en allerlei hooggeleerde heren eens naar te laten kijken. Maar um, er zijn, het is nu, uh, nou het is weer iets over half heen. Mensen uh, liggen misschien in bed, willen rustig gaan slapen. Hoe kunnen we de mensen geruststellen dat het in 2025 allemaal geregeld is? Nou ja, dat, ten eerste doen we dat met z'n allen. Want we bepalen politiek met z'n allen wat er uh, aan gezondheidszorg wordt uitgegeven. Ja, maar heel vaak is politiek ook, uh, nou dat, dat, dat, dat kijkt maar vier jaar vooruit. Want er zijn er weer nieuwe verkiezingen en niemand nee, kijkt. Dus veeler... Als je kijkt naar de politiek, dan zie je dat dit kabinet bezuinigt op zo ongeveer alles, want we moeten 18 miljard uh, bezuinigen... om het huisartsboekje weer op orde te krijgen, behalve de zorg. De zorg mag 20% groeien in, uh, in uitgaven. Waarom? Omdat de meeste mensen in Nederland vinden gezondheidszorg zo belangrijk... dat we er meer geld naar uit willen geven. Ik denk dan, als we dat willen, dan is het ons dure plicht... om te zorgen dat iedere euro goed besteed wordt, maar ook dat we ons systeem toekomstbestendig maken. Dus klaar voor de toekomst. Dus vandaar dat ik uh, inzet op die innovaties. Vandaar dat ik inzet op... als wij nog eens twintig jaar wachten... om dan eens een keer naar arbeidsbesparende ja. maatregelen te kijken... zijn we echt te laat. Maar goed, dat, dat moeten we nu doen. Maar de bal ligt dan in jouw kamp. Je moet dat nu doen. Krijg ik? Jij dat? Met de sector? Ja, maar krijg je dat in vier jaar voor elkaar... Daar zal ik niet met. Dat kan ik niet afronden. Dat moet mijn opvolger ook doen. Maar ik kan het natuurlijk helemaal niet alleen doen. Het zou echt arrogant zijn. Bovendien in zo'n ivoren toren kun je denken wel heel Nederland aan te sturen, maar dat is een illusie. Wat je moet doen, is de ruimte geven, zodat mensen zelf die dagelijks het werk doen, de oplossingen vinden. Zo moet je dat doen. Dus je moet zorgen dat als er een goed idee ontstaat bij iemand in een ziekenhuis... dan heeft iemand, ik kan nu een goed idee hebben... nou, maar denk maar niet dat je dat zomaar kan opstarten. Als jij een goed idee hebt als arts en je wil iets bestarten in een bedrijfje... nou, dat duurt jaren voor je dat... je bent failliet voor je het van de grond hebt gekregen in, land, in Nederland. En ik vind echt dat we dat moeten stimuleren... in plaats van dat we dat zo moeilijk moeten maken. Er zijn zoveel mensen in de gezondheidszorg met goede ideeën. En al die ideeën die sneuvelen. Nou, ik vind dat doodzonde. He, dat met een autootje langs mensen gaan, dat heb ik niet bedacht. Er kwam iemand die heeft in Frankrijk gewoond en die zei... joh, als ik daar bel, dan komt iemand gewoon in een autootje hier. Waarom kunnen we dat in Nederland niet doen? En die man die, die, die heeft zo moeite om dat van de grond te trekken hier. Omdat er... Ja, het is nieuw en we kennen het niet. En hoe moeten we dat dan betalen? En we hebben daar geen tarief voor. En dat is allemaal bureaucratisch geneuzel. Dan komt het niet van de grond. Um, maar goed, de, de uitdagingen zijn dus enorm... Uh, zeker voor de toekomst, maar dus ook uh, nu wil je veel veranderen. Uh, lig je daar ook wel eens van wakker? Nee, dat lijkt me ook helemaal zinloos. Oh ja? Maar de, ja, druk is je op moet de schouders er... is best behoorlijk groot. Ja, nou, je moet daar gewoon nuchter naar kijken. en goed analyseren wat je moet doen. en meteen aan de slag gaan en dat doe ik ook. Ik heb wel haast, dus ik erg me wel eens aan de lange procedures in Den Haag. dat het allemaal stroperig gaat. Maar ik, uh, ik wil er, als het aan mij ligt, wel even een beetje tempo in zetten. Ik denk dat het ook echt nodig is. Die gezondheidszorg kan echt een stuk beter. Als we maar een beetje ruimte geven aan mensen die daadwerkelijk het werk doen. Echt waar? Lig jij nou nooit wakker van? Of denk je nooit eens van, goh, jezus, als ik ook maar niet zo eindig als Ab Klink. Heel veel mooie plannen, maar niks geregeld. Ik zeg niet dat hij niks geregeld heeft. Hij heeft hele mooie dingen geregeld. Zou, ik zou hem echt tekort doen. Hij heeft prachtige uh, chronische zorgprojecten van de grond getrokken. Waar, uh, uh, als je kijkt naar diabetespatiënten... Uh, waarin uh, uh, de zorg echt veel beter georganiseerd is rondom die patiënt. Dus ik vind dat hij echt goede dingen heeft gedaan. Maar hij was gewoon niet klaar. Maar jij maakt je geen zorgen. Nou, ik vind dat je je wel zorgen moet maken over hoe we dit goed doen. We moeten niet zenuwachtig van. Het is een zorg voor ons allemaal. En ik probeer dat zo goed mogelijk te organiseren en door te drukken. Ja, maar jij bent wel het boegbeeld, hè? Ja. Dus... Ja, maar wat heeft het Nederland eraan als ik niet meer slaap? Nou ja, sla, nee, ik slaap <laughs> waarschijnlijk sowieso al weinig... omdat je minister bent. Uh, nee, maar ik kan me echt zo voorstellen... als je zoveel uh, plannen hebt... en je ziet zo'n, ja, toch een, een, een, een dreigende onweerswolk op ons afkomen... en je denkt bij jezelf, ja, die moeten we toch van ons afwenden. Dat je denkt bij jezelf, ja, dit moet allemaal wel gebeuren. Ik moet wel uh, nou, de hele sector meekrijgen. Ik moet het parlement meekrijgen. Ja. En hopelijk ook nog de Eerste Kamer meekrijgen. Maar krijgen. daar zet ik me ook volledig voor in. Ik bedoel, ja. ik, uh, ik probeer echt in, in, in, het parlement... Toch een probeer het ook een op beetje op die... uit het politieke te krijgen. Want we zitten de hele tijd over die gezondheidszorg ideologische discussies uh, te voeren. Dat vind ik doodzonde van de tijd. De burgers schieten er niks meer op, patiënten schieten er niks meer op. Dus ik probeer echt de politiek uh, uh, zover te krijgen. En allerlei andere partijen ook. Om gewoon te kijken, jongens, laten we dit praktisch oplossen... en gewoon stappen zetten. Dat moeten we gewoon doen, willen we die gezondheidszorg uh, beter maken. Over stappen zetten, gesproken. Dat moet, ik toch, dat moet even van mijn hart... want ik was natuurlijk de presentator van de Donorshow. Wij probeerden met de Donorshow een nieuw donorsysteem geregeld te krijgen... zodat de wachtlijsten voor mensen die staan te wachten op een, een nieuw donororgaan... veel korter worden. En dat er niet zoveel mensen sterven, onnodig. Uh, twee of drie weken geleden uh, kwam jij met... Uh, uh, met een persbericht of met uh, ik, in ieder geval ik las het op nu.nl in de krant dat jij het huidige donorsysteem niet wil veranderen in een actief donorregistratieschap. Dat betekent dat dat probleem in ieder geval niet opgelost wordt. Dat vind ik heel jammer. Nou, maar ook daar is een soort loopgavendiscussie ontstaan. Namelijk het loopgavendiscussie dat je met een ander systeem... het probleem zou oplossen. Of het probleem een stuk zou verminderen. Ja. Ja, en dat is, helemaal niet, dat is helemaal niet aangetoond dat dat zo is. Nou, de commissie Terlo heeft, heeft na de Donorshow negen maanden dat onderzocht. Die heeft overal gekeken in andere landen. Uh, die is ook met het veld gaan praten. En die is toch tot die conclusie gekomen. Ja, maar dus weet dan je, dan je wat ik, ik heb gedaan? Ik zit er niet ideologisch in. Ik vind dat je... Uh, zo'n dingen praktisch moet bekijken. En er zit ontzettend veel leed in mensen die een uh, orgaan nodig hebben. Ja. En uh, ik vind dus dat je als minister van Volksgezondheid er alles aan moet doen... om te kijken hoe je dat probleem kan oplossen. Dus het eerste wat ik heb gedaan, is een hele reeks onderzoek. En ik heb ze meegenomen, want ik wist natuurlijk dat je er... Ja, ik vind het ontzettend goed dat jullie er je maatschappelijk zo betrokken bij voelen. Uh, en door die show ook echt iets hebben losgemaakt. Dus ik heb daar onderzoeken, uh, heb ik meteen bekeken die, die daarover gaan. En het ene onderzoek zegt, ja, het lost wel wat op. Het andere onderzoek zegt, het lost helemaal niks op het licht. Gewoon, hoe pak je het in ziekenhuizen aan? Uiteindelijk is het ook met een actief... Uh, als je actief uh, geregistreerd wordt, is het zo dat de nabestaanden beslissen... En in zo'n systeem krijg je toch dat nabestaanden zeggen... heeft hij het wel echt gewild? Want hij heeft geen bezwaar gemaakt. Maar is hij dat vergeten of wilde hij het echt? Nou, en, dan, en dan krijg je dus toch dat je nabestaanden meer gaan weifelen. Nou, dat blijkt uit het ene onderzoek. Dan is er een ander onderzoek die zegt... nee hoor, het werkt weer veel beter. Daar krijg je weer maar, tegenonderzoek. Dus het, ik vind... Maar mij maakt het niet uit of mensen wel of geen donor zijn... als ze het maar kenbaar maken. Het is toch volgens mij hartstikke makkelijk om... Je, elke jaar moet je belasting invullen dat er ook ergens een vakje staat... wil je donor, wil je donor zijn of geen donor zijn? Dan, is het, dan weten we het tenminste. En daarmee kunnen we heel veel mensen... die op een wachtlijst staan van dienst zijn. Ja, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is... en dat is ook met dit systeem... is de overheid verplicht om actief de samenleving in te trekken om te zorgen dat je die brieven krijgt. Als je 18 bent, krijg je ook een brief thuisgestuurd. Dat leidt in heel veel gezinnen ook tot discussies. Maar ik vind het wel uitmaken of je wel of geen donor bent. Ik vind dat iedereen in Nederland moet nadenken... als ik heel ziek ben, wil ik dan een donor... wil ik dan een orgaan van een ander krijgen? En als je antwoord daar ja op is... dan vind ik eigenlijk dat je er serieus over na moet denken... om ook donor te worden. Want het is wel heel vrijblijvend als je wel een orgaan wil krijgen... maar niet orgaandonor bent. Eens. Dus ik vind, ik heb zelf uh, zo'n donorkondensiel sinds mijn twaalf, dertien of zo. Ergens in de eerste klas van de brugklas. En ik vind dat we er alles aan moeten doen... om het aantal donoren omhoog te krijgen. Maar ik vind het zonde om heel veel energie te steken in een systeemverandering. Heel veel geld te steken in een systeemverandering. Terwijl de opbrengst daarvan heel twijfelachtig is. Dan steek ik dat geld liever in projecten die zorgen dat verpleegkundigen... op zo'n moeilijk moment dat net iemand is geliefd is, overleden... dan moet je een heel moeilijk gesprek gaan voeren als verpleegkundige. Dan moet je zeggen van... joh, uh, wij willen heel graag uh, uh, die, die organen uh, uh, doneren. Wilt u dat? Ja. En dat soort gesprekken zijn ongelooflijk belangrijk. En die trainingen zijn cruciaal. Hoe de organisatie zijn, is geregeld in ziekenhuizen is cruciaal. Dus door dat soort dingen kun je dan veel beter je geld inzetten. En als echt aangetoond is dat het daadwerkelijk veel oplevert... zie ik uh, uh, daar wel mogelijkheden, maar dat is gewoon niet zo. Maar het is toch belangrijk voor zo'n moeilijk gesprek... wat een verpleegkundige moet voeren... is dat iemand gewoon het kenbaar heeft gemaakt... ik ben wel donor of geen donor. En dat lijkt me nou zo belangrijk dat we dat van heel Nederland uh, weten. Ja, we weten het nu van een derde van Nederland. 5,5 miljoen mensen ja. hebben het aangegeven. Dit jaar zijn er 233.000 mensen bijgekomen. Dat is wel veel. Ja, maar willen we dit probleem oplossen, moeten er miljoenen bij komen. Veel dus meer bijkomen. Dus twee derde ook nog mee gaan ja, doen? Ja, er moet veel meer bij komen. Dus dan kan je alleen maar per wet volgens mij regelen. Nee, want als je dat afdwingt, dan uh, uh, zie je dus in andere landen... dat dat niet per definitie tot meer leidt. Nou, in Spanje en in België en in Zwitserland ja, volgens mij wel. Ja, maar kijk, daar zitten ook andere oorzaken bij. Hè? Namelijk verkeersongelukken. Heel veel jonge mensen die bij verkeersongelukken omkomen. Of hartaanvallen. Dat zijn veel grotere bepalers voor het aantal donoren... dan het beslissysteem. Nou, dus misschien dat die 130 kilometer een beetje helpt. <lacht> Flauw grap. Nee, maar het is, het is wel zo dat dat soort dingen zijn echt veel belangrijker zijn. En dan denk ik, ja, moeten wij nou al onze energie in zo'n soort discussie steken... waarin het zeer twijfelachtig is of dat wat oplevert? Of gaat het ons daadwerkelijk om wat het oplevert? Namelijk dat zoveel mogelijk mensen gewoon donor worden. Nou, eens. Maar goed, er zijn al zoveel jaren uh, zoveel zaken geprobeerd. En die wachtlijst die is er nog steeds. En nog steeds gaan er mensen onnodig uh, uh, dood. En dan denk ik bij mezelf, ja, de, de politiek is er ook om problemen op te lossen. En dit is volgens mij iets... Dat uh, is ook zo. We zetten proberen. enorm in op, uh, op dat het in ziekenhuizen beter gaat. Uh, we zetten ook in op alternatieven. Hè, bijvoorbeeld uh, kunstorganen. Uh, Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, dat is ook belangrijk onderzoek. Want uiteindelijk zit daar een gedeelte van de oplossing. Maar je ziet ook dat steeds meer mensen bij leven doneren. Ja. En dat die mensen daar eigenlijk uh, heel goed verder ook zelf kunnen leven met één nier. En dat is, voor, uh, dat, dat is enorm toegenomen. En ik denk dat we ons niet alleen maar moeten blindstaren op een systeem... waar de resultaten zeer discutabel van zijn... maar gewoon moeten zien hoe je praktisch het meeste donoren krijgt. Nou, dan wil ik met u nog wel eens een keer de resultaten doornemen. Ja, dat kan altijd. Oh, dat is heel goed. Want volgens mij, ook vlak na de donorshow, was 70% van de Nederlandse bevolking voor een systeemverandering. Voor een wetswijziging. Ja, maar voor een uiteindelijk gaat het mij erom dat het wat oplevert. Ja, maar want uiteindelijk. Ook. Want kijk, wat die... ik, als je aan mij vraagt: vind je het belangrijk dat Nederland veel meer donoren heeft, zeg ik ja, ik ben zelf ook donor, echt mijn hele leven al. En als ik in mijn familie spreek ik iedereen erop aan. Als er een actie is van de Nierstichting of donor Ja, Nee, dan steunt VWS dat. En het eerste wat ik deed toen ik minister was, is me inzetten voor die campagne. Ik vind het ongelooflijk belangrijk. Maar, en ik ken ook mensen die echt afhankelijk zijn en wachten op een Nier. En dat is echt een dramatische situatie. Maar ik wil dat er echt meer organen komen en daar vind, vind ik dat ik me voor in moet zetten. En ik vind het zonde om mijn tijd te verdoen met een systeemdiscussie... waar de opbrengsten discutabel van zijn. Want er is echt een stapel onderzoek. En het ene zegt dat het weer wat meer oplevert... en het andere spreekt dat weer net zo hard tegen. Nou goed, uh, we gaan hier nog een keer verder over discussiëren... Uh, want ik neem aan, je was vandaag nog bij de Nierstichting, bij, ja. die, bij die schaatswedstrijd. Nou, die hebben daar ook duidelijk advies over. Die hebben onmiddellijk gereageerd toen, toen jij kwam met het feit dat je het systeem niet ging veranderen. Maar het ze feit dat ik her... daar was bij die Nierstichting... is omdat ik vind dat ik als minister wil aangeven hoe belangrijk ik het vind dat mensen daar gaan schaatsen. En dat ik het onderwerp heel erg belangrijk vind. Dus ik wil me daar op allerlei manieren voor inzetten, maar zoveel mogelijk voor het resultaat. Goed. Laten wij er geen loopgravenoorlog van maken. Ik heb ook een plaat voor jou uitgekozen. Okay. Dus ik zou zeggen, zet snel je, je, je koptelefoon op. Het is een plaat van Karin Bloem. Het heet Lef. En ik hoop dat je hem kan waarderen. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Is dit een tip? Nee. <laughs> dit vond ik volgens mij best goed bij jou pas. Oké. Okay. Klopt het een beetje? Nee, ik, uh, loop, ik heb niet het idee dat ik op mijn thema nee, loop. Nee, maar ik ben, volgens mij ben je wel iemand uh, die de, niet naar de hemel rijdt... maar gewoon die de hemel naar zich toe haalt. Namelijk, je bent wel iemand van de oplossingen. Ja, dat klopt. En voor. Ik ben ook wel iemand van het roer om. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen op een gegeven moment zeggen... je, ik heb totaal gehad met wat ik nu doe. Ik ga iets heel anders doen. Uh, ik denk dat het ook heel gezond is om soms uh, heel, he, echt hele andere dingen te gaan doen. Uh, en ik denk dat maar je goed, op... ik ben net begonnen, dus ik was nog niet van plan om uh, andere nee. dingen te doen. Nee, en ik denk ook dat, denk dat jij dat... iemand bent die opzij kijkt. Niet ja. alleen maar star vooruit, maar ook eens een keer links en rechts kijkt. Nee, dat is ook wel zo. Dat is ook zo. En... Ik was dan natuurlijk ook aan de hand van dit lied... Uh, heel erg benieuwd naar wat jou, jouw dromen nog zijn. Nou, ik ben ongelooflijk gefocust op wat ik nu doe. Oh. Uh, ik ben net begonnen. Oh. Ik ben uh, vers, kerstvers minister, Dus dan heb je nog echt grote ambities om, uh, om waar te maken in die zorg. Uh, maar goed, daarnaast heb ik... Uh, ja, maar zit, zit ik hier met de alle... eerste vrouwelijke minister-president van Nederland... Ja, maar ik heb nooit een carrièreplanning gehad. Dus als je mij had gevraagd, wil je ooit minister? Dan had ik echt gezegd, joh, doe normaal. Dat zijn niet dingen waar je... Sommige mensen zijn vijftien en dan zeg je, wat wil je worden? En dan zeggen ze burgemeester. Ik bedoel, dat heb ik nooit gehad. Maar je hebt toch een droom? Nou, ik ben heel erg gepassioneerd reiziger... Dus ik vind het heerlijk om met een rugzak, zonder enig plan... Uh, met zeeën van tijd, uh, gewoon een vliegtuig naar Azië te pakken. Dat is mijn favoriete werelddeel. En in uh, New Delhi te landen en gewoon uh, uh, door India te trekken. Kijk, Moet je dat vooral minister dingen. worden, daar heb je helemaal geen tijd meer voor. Nee, maar goed, ik ben dat natuurlijk ook niet mijn hele leven. Dus ik vind dat soort dingen heerlijk om te doen. En dat zijn ook passies die ik zeker ook weer, uh, weer oppak. Ja, ik is denk... er nog een carrière-droom? Nee, maar die heb ik ook nooit gehad. Heb ik echt nooit gehad. Heb jij een carrière? -droom? Nee, maar is het je komen aanwaaien dan? Heb jij een carrière droom? Denk jij erover na ik wil dat worden? Dat heb ik helemaal niet. Ik denk gewoon ik wil ik, wat ik nu doe, wil ik goed doen. Dat had ik ook toen de Kamerlid was. En Dat dacht ik ook niet toen de Kamerlid was... Oh, ik maar, wil maar één ding en dat is minister worden. Nee, dan heb nou, je gewoon een je, je goede volksvertegenwoordiger zijn. Nee, maar je, je zei in het, in het begin van het gesprek uh, wel van... ja, mijn handen jeukten. Je, je had heel ja. veel oplossingen, je zag heel veel dingen. Dus ja. als je handen jeuken, dan wil je toch een keer uh, op die plek zitten... waar je nu zit namelijk. Ja, maar als, als volksvertegenwoordiger kun je ook gewoon heel goed... en heel zuiver een bepaalde opinie verwoorden. Dat is ook heel lekker hoef je geen compromissen te sluiten. Niet een beetje minder en meer. en shit, er zijn ze een financiële tegenvaller. Hoe moet ik dat nu weer dekken? Dus volksvertegenwoordiger heeft ook iets moois. He, dan ga je echt voor een bepaalde uh, uh, uh, groep mensen in Nederland... Uh, het woord voeren van wat je echt vindt. En dus alles wat je doet heeft mooie kanten. En uh, je zegt dan nou ja, ik kijk nog niet zo ver. Ik wil wat ik nu doe goed doen. Uh, als jouw ministerschap er over vier jaar op zit. Of tenminste, misschien ga je tweede termijn in. We weten het allemaal niet. Maar uh, wat moet er dan geregeld zijn? Wat moet er gerealiseerd zijn? Wanneer zou je gelukkig zijn? Nou, wat echt op zou schieten... is als ik een heleboel rimram uit die zorg heb gehaald... He, dus de, de, de, de vreselijke formuliertjescultuur en uh, het, het enorme beperkende wat we nu in het systeem hebben zitten. Ik wil gewoon dat in de gezondheidszorg, net als in de rest van de samenleving... als je iets goed doet, dan word je beloond. En als je iets slecht doet, dan heb je pech. Dan moet je het beter gaan doen. Ik wil gewoon dat er... Uh, en dat is voor patiënten belangrijk. En patiënten moeten dus ook zien waar het goed gaat. En nu weet je, je stapt een beetje in een black box binnen als je naar een ziekenhuis gaat. Weet jij veel of je daar een chirurg hebt die het een beetje goed kan? Dan kan je ook nergens zien. Dus we moeten ook zien waar kwaliteit zit. Je weet heel goed met allerlei consumentenvergelijkingen wat de beste tv is. Maar iets wat het allerbelangrijkste is, je lijf. Daar weten we helemaal niks van. Dan laten we gewoon maar iemand aan onze knie opereren. We hebben geen idee of zo iemand dat nou goed of niet goed doet. Dus we moeten ook gewoon inzichtelijk krijgen waar wordt goede knieën geopereerd. En waar zijn ze gewoon beter in ogen. En dan als je dat ook publiceert, dan zal zo'n ziekenhuis zien: jeetje, zeg, we doen het vreselijk slecht bij die knieën. Moeten we dat nog wel, eigenlijk wel doen? Of kunnen we ons niet veel beter op die ogen specialiseren? Want dat doen we wel goed. Je ziet ook artsen die routine krijgen in bepaalde operaties. Die bepaalde dingen vaak doen, die worden veel beter. Dus dan krijg je een enorme kwaliteitsverbetering van die zorg. Nou, dan wens ik jou de komende vier jaar heel veel succes. Nou, dankjewel. Maar wat ik vooral jou wens is een hele goede gezondheid. Want volgens mij is dat nog altijd het beste, toch? <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Zonder goede gezondheid kom je niet ver. Um, nou, het is, we hebben nog een halve minuut. Het Och, is toch? Ook, ja, het gaat hard. Nou. Het, is, het is zaterdagavond voor ons allemaal. Uh, heb jij nog wel eens een, een, een vrolijke zaterdagavond? Besteding? Ja, tuurlijk. Je moet het allemaal niet zo zwaar zien. Het oh. is hard werken, maar ook mensen die hard werken hebben best wel eens. Plezier, hoor. Dus wij gaan nog wel een drankje drinken van de Ik <laughs> Denk het wel. Mag ik jou buitengewoon bedanken voor dit uh, gesprek... en jou nogmaals veel succes wensen de komende vier jaar... en zeker ook uh, met de Eerste kamerverkiezingen. Dank je. En allemaal gaan stemmen.